Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Dure medicijnen pompen en fabrie voorlopig vergoed. Scholieren gewond bij busongeluk in Rauveen. En VVD en PvdA beginnen onderhandelingen. De vergoeding voor de medicijnen voor de ziekte van pompen en de ziekte van fabrie blijft voorlopig gehandhaafd. Zowel bestaande als nieuwe patiënten krijgen de vergoeding en die komt niet langer uit de basisverzekering. Er komt een speciale financieringsregeling voor de dure medicijnen. Dat adviseert het college voor zorgverzekeringen. Het advies moet nog naar de minister... die adviezen van het CVZ vrijwel altijd volgt. Op een hoorzitting vertelden patiënten, artsen en fabrikanten... vandaag over de resultaten van de medicijnen voor pompen en fabrie. De adviescommissie stelde daarop vast... dat er tegenstrijdige informatie is over de werkzaamheid van de medicijnen. Zolang er op dit punt geen duidelijkheid is... moeten de medicijnen voor iedereen worden vergoed. Bij een aanrijding tussen een auto en een bus met veel scholieren in Rauwveen... tussen Zwolle en Meppel zijn veertien gewonden gevallen. De verwondingen zijn niet levensbedreigend, zegt de politie. De auto en de lijnbus van Sintus botsten op een kruispunt op elkaar. Daarna botste de bus tegen een boom. Nadat alle kinderen uit de bus waren, vloog die in brand. De brand is geblust. Negen gewonden zijn met botbreuken, nekklachten... en snijwonden van glasplinters naar het ziekenhuis gebracht. Woensdag gebeurde op dezelfde plek in Rauwveen ook een ongeluk... waarbij een bus en een auto betrokken waren. Het verkeer rijdt er tijdelijk over smalle landweggetjes... omdat de doorgaande route is afgezet voor werkzaamheden. In verschillende steden in Pakistan zijn bij demonstraties... tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims doden gevallen. In de havenstad Karachi kwamen vijf mensen om het leven... en in het noordelijke Peshawar vielen drie doden. In heel Pakistan werd gedemonstreerd nadat premier Ashraf de dag had uitgeroepen tot dag van de liefde voor de profeet. Volgens Ashraf moesten mensen vandaag de straat op om op een vreedzame manier de liefde voor Mohammed te betuigen. Autoriteiten hadden uit voorzorg de toegang afgesloten tot Amerikaanse diplomatieke posten in het land en tot een aantal westerse hulporganisaties. De informateurs Kamp en Bos merken bij de onderhandelaars in de kabinetsformatie een sterk gevoel van urgentie. Dat zeiden ze na de eerste gesprekken. Vandaag zaten de VVD'ers Rutte en Blok en Samson en Dijsselbloem van de PvdA... voor het eerst met de informateurs om de tafel. Kamp zei dat de onderhandelaars hetzelfde denken over de prioriteiten. Bos voegde eraan toe dat VVD en PvdA er zo snel als verantwoord mogelijk is willen uitkomen. De partijen zijn niet van plan veel naar buiten te brengen over het voorloop van de onderhandelingen. Bos benadrukte dat hij niet beschikbaar is voor een plaats in het nieuwe kabinet. Maandag gaan de onderhandelingen verder... Kamp zegt dat informateurs ook in het nieuwe systeem... de koningin op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In Turkije moeten drie hoogofficieren 20 jaar de cel in. De rechter had bewezen dat ze in 2003... de regering van premier Erdogan ten val wilde brengen. De rechter veroordeelde de drie tot levenslang... maar omdat de staatsgreep mislukte... komt de straf in de praktijk neer op 20 jaar. Het zijn de eerste uitspraken in een proces... waarin 364 actieve en gepensioneerde officieren terechtstaan.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 Per leverancier kan de korting variëren en ook de termijn waarop die geldt. De platenmaatschappijen EMI en Universal mogen fuseren van de Europese Unie, maar moeten wel een aantal labels verkopen. Die voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat het nieuwe bedrijf te veel macht krijgt. Brussel wil dat EMI en Universal onder meer het platenlabel Parlophone verkopen dat albums uitbracht van onder andere Queen, Tina Turner en Coldplay. Ook de klassieke labels moeten worden verkocht. Andere platenmaatschappijen als Warner en een aantal onafhankelijke labels hebben kritiek op de fusie. Ze denken dat EMI Universal veel te veel macht krijgt. De familie van het meisje uit Haren, dat per ongeluk iedereen uitnodigde voor haar verjaardagsfeest, is vandaag niet thuis. Op dringend verzoek van de politie en de gemeente brengt de familie de dag ergens anders door. Haaren vreest de komst van tienduizenden mensen die via Facebook hebben laten weten dat ze naar het dorp willen. Het meisje uit Haren nodigde onlangs familie en vrienden via Facebook uit voor haar Sweet 16 Party, maar ze vergat erbij aan te geven dat het een privéfeestje was. Het weer vanavond bewolking en geleidelijk regenachtig. Morgen kans op een bui, ook zon. Het wordt dan 15 graden. Zondag eerst droog, later vanuit het zuiden bewolking en regen. ADB Verkeersinformatie. Er staan nog 30 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam. De files met de meeste vertraging staan op de A15 Rotterdam richting Gorkum... voor Sliedrecht 6 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda voor Knoppen Ridderkerk 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat een auto stil. Op de A28 Utrecht Zwolle staat voor Leusden 4 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Drie generaals die jarenlang onantastbaar waren... zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechter is namelijk bewezen dat ze in 2003... de regering van premier Erdogan ten val wilden brengen. Ruim 300 militairen stonden terecht in het proces... dat bekend staat als de operatie Sloophamer. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Bram, is het een eerlijk proces geweest? Ja, dat is de, de grote, grote vraag uh, bij dit proces. De critici van, uh, van deze regering, van deze rechter ook, argumenteren al jaren dat de rechtspraak in Turkije onder grote druk staat van deze regering. Uh, en dat dit proces, deze rechtszaak, een Kafkaeske bedoeling is geweest. Een kafkaërske proces is geweest waarbij de bewijslast zeer omstreden is. Denk maar bijvoorbeeld aan... Ongetekende Word documenten die jij en ik gewoon op onze computer kunnen maken met de namen van de verdachte eronder die worden aangedragen als doorslaggevend bewijslast. Denk bijvoorbeeld aan een huiszoeking van de politie op het verkeerde adres eh, waarna eh, toch bleek dat ze de bewijslast al lang in handen hadden na die huiszoeking. Uh, heel veel mensen noemen het hier een schijnvertoning, geen eerlijk proces. Uh, maar misschien was het al zo Bert dat er bij deze rechtszaak veel meer op het spel stond dan alleen maar een eerlijk proces. Want ik denk dat uh, deze rechtszaak gewoon midden in de storm ligt rond de, de machtsstrijd in Turkije. Want daar draait het uiteindelijk om. Wie heeft de macht in Turkije? Dat denk ik wel, ja. En uh, zoals je weet uh, was een lachte macht in Turkije heel lang, decennia lang, in handen van het leger. Dat tot vier maal toe een staatsgreep pleegde om een zittende regering uit het zadel te, te werken. En inmiddels in de afgelopen tien jaar onder premier Erdogan zijn die rollen omgedraaid. En nu zijn het de officieren die de bak indraaien. Ja, want het, het plan, laten we het daar nog eventjes over hebben. Wat is de beschuldiging precies waarvoor ze dus nu ook zijn veroordeeld? Nou, operatie Sloophamer uh, ging eigenlijk om een seminarium, een bijeenkomst in 2003... waarbij een groep van 200 hoge officieren... Uh, bijeenkwamen om uh, een plan te bespreken. In dat plan uh, zouden onder meer twee grote moskeeën in uh, Istanbul worden opgeblazen, zou een Turks vliegtuig worden neergehaald en daar zou Griekenland de schuld van krijgen en de chaos die daar voort zou komen uh, zou nopen tot het ingrijpen door het leger zoals het hier dus al vier keer eerder is uh, gebeurd. Nou, de officieren die aanwezig waren bij dat seminarium zeggen in hun verdediging althans ja, dat die bijeenkomst inderdaad heeft plaatsgevonden maar dat het hier ging om een een scenario, een oefenscenario, een test voor een leger uh, om uh, mee te werken. De aanklagers zeggen dat is onzin, uh, want de, de heren die aanwezig waren bij, uh, bij deze bespreking zijn al eerder betrokken geweest bij een coup. Uh, denk aan de laatste coup in 1997 uh, en dus guilty as charged. Ja, Nou stonden er nog eens 300 militairen terecht. Wat ja. is er met hen gebeurd? Nou, Het is zo'n grote groep uh, dat de, de rechtbank er gewoon nog niet aan toe is gekomen... om voor iedereen het oordeel uit te spreken. Dus eerst maar even de drie grote vissen die nu zijn veroordeeld. Levenslang hebben ze gekregen, maar omdat het plan uiteindelijk nooit... met succes tot uitvoering is gebracht, hoeven ze maar twintig jaar de gevangenis in. Ja, En het Turkse leger, hoe gaat het daar verder mee? Z zullen die nog iets van zich laten horen? Nee, ik denk dat die tijd echt voorbij is dat het Turkse leger nog iets van zich kan laten horen. Hè. Zoals vroeger, eh, gewoon, eh, de, gra, de, de, de machtsgrepen als leger, dat kan echt niet meer. Dat wordt niet meer breed gedragen door de bevolking. Die tijden zijn, eh, zijn echt voorbij. Inmiddels wordt het Turkse leger eh, geleid door generaals... die keurig luisteren naar de opdrachten van de premier. En is dit leger een leger zoals we dat in Nederland hebben. Namelijk, ze bewaken de grenzen en de veiligheid van het land... en bemoeien zich niet meer met politiek. Dankjewel, Bram. Bram Vermeulen was dat. Het is twaalf minuten over zes. Nu de Tweede Kamer heeft besloten dat uitgeprocedeerde kinderen... voorlopig niet mogen worden uitgezet... is er sprake van een zekere opluchting onder de kinderen... die wachten op een beslissing. Maar de vragen blijven er toch ook. Ook naar de opmerkingen vandaag van minister Leers. Dat constateerde verslaggever Trudy van Rijswijk... in het asielzoekerscentrum in Katwijk. Veros van 14, Ramiek van 16. En jij kwam hier toen je vijf was en jij drie. Drie. Wat vinden jullie van het uh, idee van de Kamer om stil te zitten tot het nieuwe kabinet er is? Echt goed, maar nu zijn we nog meer onzeker dan, dan eerst. Want nu, nu moeten we wachten voor het verblijf gaan krijgen. En ja, de spanning zit er hoop nog in. Ja, want stel je voor dat we morgen of weet ik wanneer een kabinet hebben... dan gaat het gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, dat is waar. Dan... Uh... Dan moeten we hopen dat er een goede kabinet is en een goed besluit komt voor ons. En wat denk jij, Aramiek? Ik, ik denk precies hetzelfde, want uh, het kan zijn dat ze dan bijvoorbeeld geen uh, kinderpardon gaan geven... en dat ze zeggen, ja, al die mensen moeten terug naar hun land. Als ik jullie zo hoor, zijn jullie eigenlijk helemaal niet zo blij. Nee, ja, wat, wat, wat kan je blij noemen? Ik ben pas blij als ik 100% zeker weet dat ik hier in Nederland mag blijven, dan ben ik blij. En niet wanneer ik hoor van, ja, je moet nog een tijdje wachten, misschien maanden of ik weet niet tot die kabinet bepaald is. En dat, dat brengt ons juist in onzekerheid. Hebben jullie er vertrouwen in dat dit kabinet, het nieuwe kabinet... het uh, wat beter zal doen dan het vorige? Ja, ja. ik wel, want uh, PvdA is ook iets meer voor het of en Niet alleen de PvdA, ook uh, de D66, die zijn ook wel voor ons. En de uh, GroenLinks, SP, veel meerdere partijen. En het is toevallig dat alleen PvdA de grootste partij is... en dat die dan tegen ons zijn. Want als die nog ook voor waren, ja, dan zouden we nu niet uh, hebben zitten wachten. hadden we het nu al kunnen weten van we hebben doen. Weet u wel. Volgens mij hebben jullie heel goed in de gaten hoe het hier politiek in elkaar zit, hè? Ja, is ja, ja, wel. Je moet wel, moet je zeggen. Ja. ja. Hm. En wat, wat dachten jullie op de avond van de verkiezingen? Zagen jullie toen ook al zon liggen? Ja, de kinderen, als je het verkiezen het dat de kinderen tot 12 uur wakker worden. En hij is kijken wie is winnaar. En tot 12 uur is niet bekend. Wie is winnaar? Dan zeg ja, jullie moeten slapen. Dan ik morgen uitleggen voor jullie, wie is winnaar? De vader bemoeit zich er nu mee en vertelt over de avond van de verkiezingen. Waren jullie toen ook zo blij? Ja, we waren heel erg blij. Toen we hoorden dat PVDA tweede werd geëindigd En nu hebben we meer hoop. Want alles bij elkaar, denk ik, dat jullie opgeteld een dikke meerderheid hebben nu, Jazeker. Ja, zeker. Dat is wel dan weer mooi om te horen. Maar dan moet het ook in werkelijk, werkelijkheid uh, gaan gebeuren. En als dat ook gaat gebeuren, zijn we echt heel blij. Hmm. Niet alleen wij, maar meerdere mensen die in het asielzoekerscentrum uh, wonen. Want die hebben dan vast wel ook net als ons acht. Boven de acht jaar hebben ze te wachten. En... Uh, voor de vorige generaal, pardon, was ik zes maanden te, te, te laat. Heb ik zes jaar zitten wachten. En nu heb ik een ander gevoel dan zes jaar geleden. Nu ben ik ook ouder, wijzer geworden en heb ik wel beter gevoel dat het goed gaat komen. Maar het blijft wel onzeker, dat is het juist De rare daarvan. Want je weet het gewoon niet. Nee, want het is een kwestie van onderhandelen tussen toch op de eerste plaats de VVD en de PvdA. Hè? Ja, dat is waar. voor het PvdA met VVD echt goed uitkomt, zijn wij weer blij en voor voordat ze het beentje niet met elkaar samen kunnen werken, hangt er vanaf. Dan gaat het weer opnieuw beginnen, weer stemmen, en dan wie, wie weet PVDA die gaan dan uh, heel lachen uh, eindigen en dan hebben we weer heel kleine kans dat we uh, op uh, kinderpartner pardon dat het gaat komen. Ja, uh, yeah. is moeilijk. De bijdrage was van onze verslaggever Trudy van Rijswijk. Zo meteen meer over het busongeluk bij Rauwveen. De avondspit. Edwin Gerritsen bij de AWB Bijna voorbij. Ja, de meeste plaatsen is, is dat wel voorbij, Bert. Vanavond gaat wel een aantal snelwegen dicht door wegwerkzaamheden. Dat duurt tot maandagochtend. Het gaat om de A2 Eindhoven richting Den Bosch... tussen Knopend-Ekkersweijen en Vught. De A13 Den Haag richting Rotterdam gaat dicht... en ook de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Veertien gewonde buspassagiers in Rauveen vanmiddag. Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Andere passagiers zijn opgevangen in een basisschool in de buurt. In de bus zaten veel scholieren. Twee inzittenden vertellen wat ze hebben meegemaakt. Het ja, nou, was een uh, zwarte auto, rijdt vol tegen de bus aan. Daarna... Alles in slow motion. Toen komt de bus tegen een boom. En dan, nog, en dan nog allemaal glassen rond, allemaal gillen en zo. En ineens lag ik op de grond. En toen had ik alleen nog een paar tassen in mijn hand. Maar mijn echte tas niet. Dus die heb ik snel van de grond opgeraapt. En toen probeerde ik snel mag ik de bus uit gaan. Toen heb ik nog gebeurd om wat mee te nemen met de bus. En later kreeg ik heel veel pijn in mijn benen. Toen ben ik maar in de koffepak van de auto gezetten. Ja, ik ben naar de auto gegaan en ik, heb, ik had zelf niks. Ja, een beetje uh, zere benen, maar toen heb ik mensen even geholpen met bloed, uh, bloed zeg maar, met zakdoekjes en met water, zeg maar. Ik denk dat ook iedereen gelijk naar buiten is gerend. Een paar ja. mensen waren nog bezig mobiel zoeken en zo en uh, andere dingen zoeken. Toch spullen meenemen? Ja, ik ja. zelf ook. Dus dan, uh... ja. En je zei ik heb nog geprobeerd om iemand mee naar buiten te nemen, maar nou, kon was, ik... nou, hij lag op de grond buiten de bus dat heb ik even meegetild naar een andere auto en toen is die in de auto gaan zitten. Maar de mensen voorin hadden een glas op hun gezicht en bloed. En meisje had een grote snee, of nee, een groot, een snee die echt bloedde, zeg maar. En... Um... Ja, de chauffeur die had ook heel veel bloed. Ja, en de mensen die voorin zaten gewoon bloed en glas en uh, schaafwonden, zeg maar, en brillen kwijt en tassen kwijt. Ja, iemand had met last van zijn heup of heupen te komen of zo. En een paar mensen had last van hun knieën en last van hun nek. En ik heb het klap ook gewoon op mijn benen. Dus tegen een stang aan. En, uh... Ja, iedereen is geschrokken en ziet niet heel, heel vaak een bus in de fik vliegen, maar. Ja, woensdag was er ook ongeluk gebeurd en daar zat ik ook in. Dus ik had wel zoiets van, wat gebeurt hier? Dit uh, is niet normaal meer, maar goed. Uh, was het ook op echt dezelfde plek? Ja, exact dezelfde plek, ja. Ook met eenzelfde situatie waarbij een auto geen voorrang verleende? Ja, klopt. Ja, alleen dat was volgens mij een iets minder harde klap. En uh, nu zijn we dus doorgeschoten naar de boom toe. En toen stonden we eigenlijk volgens mij gelijk stil. En u bent de vader van ik hem? Vader. Ja, dat klopt. Dat ja. klopt, ja. Ja, ik ben ook geschrokken, ja. Ja. <laughs> ja. Hij belde dat hij een ongeluk had gehad met de bus. Of ik hem kwam ophalen. En toen had ik eerst niet in de gaten dat het zo erg was. En uh, toen zei ik, ben je niet onderzocht dan door iemand van de ambulance? Of, uh, nou, daar waren ze net mee bezig. Dus uh, toen heb ik hem teruggebeld. en zei, dan kom ik je wel even halen. En toen liep ik er langs en toen zag ik die uitgebrande bus. En ik dacht van, nou, dat weet ik niet hoe dat... Uh, maar goed, toen zag ik hem gelukkig al uh, achterin die kofferbak van die auto uh, zitten. En, uh... Iedereen is uh, uiteindelijk in die bus gegaan, hè, die niet naar het ziekenhuis hoefde. Ja. Een andere bus die jullie naar deze school heeft gebracht in het dorp Brouwveen. Ja. Um, hoe is dat hier gegaan, de opvang? Uh, dat was goed. We hebben uh, uitleg gekregen over uh, wat er gebeurd was. Wij wisten het natuurlijk wel, maar er waren ook ouders uh, bij. En uh, ze hebben op een bord hebben ze het getekend hoe de situatie was en wat er met ons is gebeurd. En uh, er waren ook ouders die nog niet wisten waar hun kind was. Die uh, hebben daar informatie over gekregen. En die voor elk kind wat vervoerd was naar het ziekenhuis hebben gezegd naar welk ziekenhuis. En wat er in eerste instantie mee aan de hand was. En nu, vanavond? Uh... Oh, op bed liggen, denk ik. Een ja. beetje uitrusten. ja. Ja, ben je erg geschrokken? Ja. Ik moet nog werken, maar uh, goed, we ja. gaan gewoon uh, vrolijk door. Je gaat gewoon werken? <laughs> ja, ik denk het wel. Kan je, Was ja. dat. De bijdrage was van Matthijs Holtrop. Het had een Sweet 16 feestje moeten worden in Haren. Maar door Facebook is het beter bekend als Haren Project X. Niks is zeker, maar er zouden zomaar vanavond duizenden feestgangers naar de stationsweg in Haren kunnen komen. Matthijs van der Zande is daar in Haren. Matthijs, is het druk? Wat is de situatie? Nou, het is hier wel redelijk druk, maar tot nu toe zijn het vooral volgens mij mensen uit haar zelf. De stationsweg zelf kunnen ze trouwens niet meer inkomen, want die is door de politie afgesloten. Dus we staan nu eigenlijk aan twee kanten van de stationsweg een beetje met z'n allen ja, te kijken naar niks. Want er gebeurt niks. Mensen rijden voorbij, mensen die, die blijven hier even stilstaan. Of ze komen op de fiets of lopend, ze komen even kijken. Ja, maar er gebeurt verder niks. Ja, heeft de politie en heeft de gemeente veel maatregelen trouwens genomen? Nou, er is in ieder geval heel veel politie. Ik ben hier sinds vanmiddag een uurtje of twee en ik heb echt wel heel veel politie gezien. En dat lijkt alleen maar meer te worden. Nou, ze hebben dus ook die dranghekken geplaatst. Er is nog een noodbevel wat ze achter de hand hebben, wat ze in kunnen zetten als het echt te druk wordt. Dus om mensen bijvoorbeeld op te pakken. En ze hebben hier ook op een voetbalterrein, wat nou ja, ergens aan de rand van het, van het stadje of van het dorp ligt... hebben ze een, nou ja, een voetbalvel dus waar mensen eventueel naartoe gebracht kunnen worden. Maar de burgemeester heeft wel benadrukt dat het daar absoluut niet gezellig is. Er is daar geen drank, er is daar geen muziek. Dus uh, ja, eigenlijk is er volgens de burgemeester geen enkele reden om naar Haren af te reizen. Nee, er wordt nergens een feestje gegeven. Er wordt hier in Haren nergens een feestje gegeven. Kijk, jongeren vinden het natuurlijk al gauw leuk om gewoon lekker een beetje op straat te hangen. En dat doen ze nu ook, uh, zie ik zo, hier om me heen. Sommigen hebben een drankje erbij, anderen kijken wat. Er worden veel foto's gemaakt voor uh, de social media. Hè. Dat is tenslotte waar het allemaal begonnen is. Maar uh, verder... Ja, precies. Bijvoorbeeld of op Twitter. Maar verder inderdaad een, een feestje in, in Haren is er niet. Wel in een buurgemeente hier trouwens, in Groningen. Want die hebben een tweet gestuurd van uh, kom maar naar ons, bij ons is het altijd feest. Ja, waar is dat feestje? In Groningen is dat feestje. Zeg, en de familie uh, van, uh, van Merte, dat is het meisje dat dat feestje wilde geven, althans die dat op Facebook heeft gezet, die zijn uh, niet meer thuis? Nee, die zijn zeker niet meer thuis. Die zijn vanmiddag, volgens mij, ook rond een uur of 1, 2 uh, weggegaan. Ik weet eerlijk gezegd niet waar naartoe. Uh, maar daar is niemand meer thuis. En vanmiddag, toen men nog wel voor het huis mochten komen... Uh, was er gewoon politie op de oprit. Ik geloof ook in huis. En dat zal misschien ook de rest van de avond het geval zijn. Maar uh, die zijn uh, gevlogen. Goed. Martijn, uh, kijk uh, de hele avond maar eens eventjes aan. Hoeveel mensen er komen, dan horen we jouw bijdrage later vanavond. En anders morgenochtend. Martijn van der Zanden, vanuit Haren was dat. En van Haren naar Antwerpen... Een geintje in Antwerpen. Dat noemen ze het tenminste zelf. Het campagnefilmpje van de Antwerpse havenwethouder Mark van Peel. En dat filmpje gooit hij een Nederlander in het water... omdat hij vervelend doet over de Antwerpse haven. Ik kan je wel vertellen, Mark, als u er zo door blijft gaan... dat gezeur, dan gaat ze straks in Den Haag misschien beslissen... om de schelden weer af te sluiten. Het is gedaan met spelen. Ja. Hoe diep is het hier eigenlijk? Huh? Een kopje onder ging die. De wethouder is vooral kwaad vanwege het treuselen van Nederland... met het uitdiepen van de Westerschelde en het ontpolderen van de Hedwiggepolder. Hij zei het vanmiddag tegen onze Nederlandse correspondent in België... Joris van Poppel, en dat deed hij op een toepasselijke plaats. We staan hier naast de Schelde. Ik ben een Hollander. U bent kwaad op Hollanders, u gooit ze in het water. Moet ik bang zijn, nu? Nee, u persoonlijk niet. Ik neem aan dat u een goed geïnformeerde journalist bent en niet behept... Met de vele vooroordelen die we soms vanuit Nederlandse zijde in dit dossier te horen krijgen. Welke Nederlanders zou u graag het water in gooien dan? Uh, letterlijk geen enkele voor alle duidelijkheid. Maar uh, Nederlanders, uh, ik kan u op de website laten zien wat voor grove reacties wij soms binnenkrijgen. Uh, in die zin, wat die Nederlander in dat filmpje zegt, of die acteur in dat filmpje zegt, is... Uh, nog klein bier bij sommige grove reacties die we soms in dit dossier vanuit sommige Nederlanders krijgen. Die man in dat filmpje, die zegt bijvoorbeeld, iets is denigerend, die heeft het over een gezellig stadje. En hij heeft het over dat haventje van jullie. Voelt u zich zo behandeld door Nederlanders? Ja, het is een overdrijving natuurlijk, maar zo het vooroordeel van... ja, maar een haven moet toch aan de kust liggen en jullie liggen 80 kilometer landinwaarts. Dan moet je toch begrijpen dat er wat problemen zijn. Nee, dat begrijpen wij helemaal niet, want voor Antwerpen is die Westerschelde... ...van levensbelang. Dat is niet nieuw, dat is al honderden jaren zo. En we hebben een geschiedenis, helaas, Nederland en België... ...van tachtigjarige oorlogen, van uh, uh, revoluties... ...van heel veel ingrepen van Nederlandse zijde... ...waarbij die schelde letterlijk werd afgesloten bij de monding... Uh, ...of waarbij er hevige tol werd gegeven om het scheepvaartverkeer af te remmen en zo verder... En daar bent u nu nog steeds een beetje bang voor dat dat weer gaat gebeuren? Nee, ik ben er niet bang voor dat men de Westerschelde terug zou afsluiten. Maar wel een heel simpele vraag die we hebben is... het verdrag dat we hebben afgesloten... en dat goedgekeurd is in beide parlementen... voer dat gewoon alsjeblieft uit. En in Zeeland denkt men ten onrechte... dat omwille van de Antwerpse haven er ontpolderd moet worden. Nee, er moet daar ontpolderd worden omdat Nederland dat zelf vroeg toen we over de Westerschelde begonnen. Dus in dit erg ingewikkelde dossier wordt heel vlug ook door uh, populistisch gedoe, ook in Nederland, uh, ja, allerlei onzin de wereld ingestuurd. En daarom een provocerend campagnefilmpje dat u iemand in het water gooit. Dit was een wat geinig poging tot grapje, manier om dat, die onzin te bestrijden. Is er wel reacties gehad op het filmpje? Haast allemaal positieve, in de zin van... Kwamen we kwamen niet van Nederlanders dan. Uh, schitterend filmpje, goed gedaan. Ja, ja, ik krijg vanuit uh, Antwerpen en Vlaanderen heel veel positieve reacties. En vanuit Nederland? Vanuit Nederland heb ik er nog geen gekregen. Maar ik vermoed dat dat wel zal gebeuren. Mark van Peel was dat in gesprek met Joris van Poppel. Staande dus bij de en Joris hield het pak droog. Joost Eertmans, jij bent zo aan de beurt. Uh, Joost, wat ga jij het over hebben? Bert, ik heb een vraag aan je. Heb jij in het uh, leger gezeten? Ah, nee, ik heb niet in het leger gezeten. Niet vanwege principes, maar uh, ik was van 1960. Uh, dat, dat was uh, trouwens uh, niet vrijgesteld. 1959 was vrijgesteld. Nee. Maar ik ja. werd afgekeurd. En waarop? Uh, ja, ik was een betere representator. Dan, als je afgekeurd wordt, dan is dat in ieder geval een heel mooi vak. Dat geldt voor meer. Maar eh, nee, ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen, Bert. Ik had twee broers boven me. Daar ben ik mijn moeder nog altijd dankbaar voor. Eh, maar velen hebben het toch als een hele mooie tijd ervaren. Hè? Dat, de, dat, die, die diensttijd. Eh, de bivak, het schuttersputje. Fantastisch. Eh, mijn broer vertelt er nog steeds over. En de maatschappij, zeg ik, eh, die schiet er eigenlijk ook wel veel mee op... met die militaire dienstplicht. Als we die nog opnieuw zouden invoeren. Want het brengt een hoop voordelen met zich mee. Ik ga praten met de man die hem heeft afgeschaft, de dienstplicht... dat is Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie. Want in 1996 schafte hij de dienstplicht af. Ik zeg... Laten we de militaire dienstplicht weer invoeren. Ik heb een volle bak, want naast Joris Voorhoef... doet ook Ben Vigno van Schaik mee en Richard van der Weijden. Strafadvocaat, wat ik wil ook weten... heeft het niet heel goed effect tegen de misdaad. Vooral de jeugdige misdaad. Momenteel worden we daar weer en lezen we er weer veel over. Ga mij bellen op 0800 1121... of hashtag WNL gebruiken, hashtag dienstplicht. Mijn stelling is van vanavond, deze mooie vrijdagavond... voer de militaire dienstplicht weer in. U bent welkom bij Avondspits. Zometeen na het NOS Journaal. Tot zo.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 Ga naar abnambro.nl slash wereldweken. ABN AMRO, de bank anno Radio 1, het NOS-journaal. In Pakistan zijn bij demonstraties tegen de anti-islamfilm... Innocence of Muslims doden gevallen. Alleen al in de havenstad Karachi kwamen vijf mensen om het leven. En in het noordelijke Peshawar vielen drie doden. Premier Ashraf had de dag uitgeroepen tot dag van de liefde voor de profeet. De autoriteiten hadden uit voorzorg de toegang afgesloten tot Amerikaanse diplomatieke posten. In Turkije moeten drie hoge officieren twintig jaar de cel in. De rechter had bewezen dat ze in 2003 de regering van premier Erdogan ten val wilden brengen. Hij veroordeelde de drie tot levenslang. Maar omdat het nooit tot een staatsgreep kwam, komt de straf in de praktijk neer op twintig jaar. Het zijn de eerste uitspraken in een proces waarin ruim 300 actieve en gepensioneerde officieren terecht staan. De vergoeding voor de dure medicijnen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van fabrie blijft voorlopig gehandhaafd. Zowel bestaande als nieuwe patiënten krijgen de vergoeding. Het college voor zorgverzekeringen stelt in een advies dat er tegenstrijdige informatie is over de werkzaamheid van de medicijnen. En zolang er op dit punt geen duidelijkheid is, moeten de medicijnen voor iedereen worden vergoed. En bij een aanrijding tussen een auto en een bus in Rouwveen, tussen Zwolle en Meppel zijn veertien gewonden gevallen. Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht met botbreuken, nekklachten en snijwonden van glasplinters. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer Gertingsta. Vanuit het noordwesten nadert een regengebied. Uh, dit trekt in de loop van de dag naar het zuidoosten. In het oosten en zuidoosten blijft het overigens grotendeels droog. Het koelt af naar 11 graden aan zee... tot plaatselijk 7 graden in het oosten van het land. Landinwaars is er maar weinig wind aan zee... en op het IJsselmeer waait het vannacht matig tot vrij krachtig... windkracht 4 tot 5 richting tussen west en noord. En morgen is er een afwisseling van wolken en enkele buien, of uh, enkele opklaringen. In het noordwesten en noorden is er kans op een enkele bui. Elders blijft het droog. De meeste zon in het zuiden en oosten van het land het wordt ongeveer 15 graden. En de wind waait uit het noordwesten, is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. De nacht van zaterdag op zondag verloopt helder en koud, met minimumtemperaturen net iets onder 5 graden. Zondag komt vanuit het zuiden een regengebied dichterbij. De dag begint droog. In de loop van de middag gaat het in het zuiden wat regenen. Het is fris met een graad of 16. Na het weekend komt een depressie in de buurt te liggen... en dat levert wisselvallig weer op met geregelde regen. AAB-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... van Deventer, 4 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolder... 2 kilometer voor Afrit Maren 2...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 Ja, ik heb er zin in vanavond, maar eerst nog even avondspits. Bel WNO 0800 1121. Ja, in 1997 overwonnen de pacifisten en werd hij afgeschaft, net als in de rest van Europa... de militaire dienstplicht voor jongens vanaf 18 jaar. Ik maakte hem niet mee, wegens broederdienst, maar soms heb ik daar wel een beetje spijt van. De levenservaringen waarover bijvoorbeeld mijn broer nog steeds smaakvol kan vertellen... die spreken boekdelen, discipline... Teamwork, ontberingen, normen en waarden, kameraadschap. Daar draait het om in het leger. En dat was ook de militaire dienstplicht. Een leerzame en vormende periode. Die mannen voorbereiden op hun rol in de maatschappij. En met al die is nu in Gouda, Hilversum of Culemborg... zou ik zeggen, verlaag de leeftijd naar een jaar of 16... en voer hem ogenblikkelijk weer in. Men leert er manieren, discipline en hard werken. En dat is beter dan spugend rond rondhangen bij een lantaarnpaal. Voer de militaire dienstplicht gewoon weer in. Wel WNO. 0800 1121. Ja, integratie en respect, dames en heren. Dat is wat het leger je bijbrengt. Dat was als dienstplicht ook onderdeel van iemands leven, bijna, als man. En daar zijn we toen mee gestopt in 1996. Ik ga straks aan Joris Voorthoeven, oud-minister van Defensie, vragen... waarom dat eigenlijk werd afgeschaft. En waarom we het misschien weer kunnen... Invoeren. Henk Ritmeester twittert mij, Eerdmans is onderbouwd aan te geven... of dit positieve invloed zou hebben op jeugdwerkloosheid. Dienstplicht, het lijkt mij prima. We gaan naar de eerste weller en dat is Mark Westendorp uit Heemstede. Goedenavond, Mark. Ja, goeiedag Joost. Uh, ja, ik kan het op zich uh, eens zijn met je, met je stelling. Ik ben zelf een van de laatste dienstplichtigen geweest. Licht in 95, 10 uh, oktober was dat. Toen was het nog maar met zeven mensen in een peloton... en, en dienstplicht voor negen maanden. Maar we hadden een gevarieerd gezelschap, een HA-O'er, een, een halve jurist, dat was ik. En iemand die wist alles van een helikopter onderstellen. Niet heel erg praktisch, maar wel een handige jongen, scheikundige. En ja, we stelden wel heel veel vragen bij een bevel, maar wij konden het heel goed uitvoeren. En inmiddels ben ik reservist. En ook daar hebben we van alles. Verpleegkundigen, beveiligers, een advocaat, een ja. taxichauffeur. En dat is ontzettend handig, al die kennis bij elkaar... En als je zag toen, er waren ook minder slimme broeders, maar die haalden een diploma, een rijbewijs. Ze leerden koken, Precies. ze, ze werden werd monteur, bleven bij Defensie, vonden baan. Nou, dat was al hartstikke goed. En er zijn een hoop klussen die kunnen worden opgeknapt. En wat helemaal mooi is: ik heb, een paar jaar geleden was ik als reservist uh, met, met een taak bezig met veteranen, daar wordt Malieveld, en Toen waren van die jongetjes van 15, 16 waar je het net over had. Met de FEVA, veiligheid, en vakmanschap, opleiding op het mbo. Ja. Ik ken dat soort gastjes uit een uh, van mijn stafpiket. Dat soort klanten kom ik wel tegen als advocaat. En deze jongetjes, daar kon je heel goed mee werken. Geef ze een uniform, geef ze een taak, geef ze verantwoordelijkheid. Je kunt ze gewoon opdrachten geven. Kijk. Deze jongens kwamen heel beleefd naar mij vragen ze van het terrein Nou, fantastisch. Mark, je bent, een, je bent een, een, de aftrap moet ik zeggen, van deze oudspits want je haalt de woorden uit mond. Het is een mooi pleidooi wat je houdt voor de invoering van de, van de dienstplicht. En je hebt er zelf een, een goede ervaring aan. Um, dankjewel, Mark Westendorp. De eerste beller 0800 1121 is het nummer om te draaien hier naar Radio 1 als u meedoet met mijn stelling van de dag. Ik zeg, de dienstplicht moet, de militaire dienstplicht moet gewoon weer worden ingevoerd. Ik ben zeer benieuwd. Ik kan u zeggen, de bakken lopen nu vol onze lijnen hier met mensen die het zeer mee eens zijn. Ik ben ook benieuwd als u zegt, nou, ik heb er een hekel aan. En dit was ook een hele rot tijd die ik had als, als uh, in dienst. Um, dan kunt u mij ook bereiken op 0800 1121 van Issel Muren, Die twittert mij jeugdtrauma. Nou, ik ben benieuwd wat u, wat u daarmee bedoelt. Uh, Bart Stekelenburg zegt, Eerdmans mogen morgen beginnen met dienstplicht, vanavond recruteren in, in Haren. Ja, daar je naartoe. Uh, Robert Versteeg, uh, he, hashtag WNL, ben het vaak eens, maar dit is een onzinstelling. Het enige wat je daar leert is overheidsgeld over de balk smijten en bier drinken. En Shark zegt, uh, avondspits, ben het een keer niet met je eens, militaire dienstplicht niet, sociale dienstplicht wel. Nou, dat, dat kan ook allemaal gezegd en getwitterd worden. Willem van den Berg nu uit Teberg, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het er zover eens met de stelling, als je dat door moet voeren, dan voor iedereen. En niet zoals het in het verleden was, de ene helft die duizend de bak zit te lachen van wat ga jij nou in het lege doen. En de andere helft die op mag komen voor zijn nummertje, of eventueel de boelderdienst mag gevullen omdat de veehouderen of ja. gingen trouwen ja. destijds. Dus het kostwinnerschap hadden, of uitgeloten, noem maar. Ga je wat doen, dan voor iedereen. Ook iedereen, mensen die ook. kunnen studeren, die, ook die moeten gewoon, vind je Willem, in de... In, in het uh, leger, daar ben, ik het, uh, daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. Dan moet je inderdaad geen uitzondering toelaten. Overigens is de dienstplicht nooit echt afgeschaft. Maar de opkomstplicht, he, de dienstplicht bestaat nog steeds... maar officieel is er dus geen opkomstplicht. En de opschorting wil zeggen dat burgers... nu geen militaire dienst hoeven te vervullen... zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. Het Nederlandse leger bestaat hierdoor sinds die tijd... volledig uit vrijwilligen en beroepsmilitairen. Vrijwillige beroepsmilitairen kan ook, schijnbaar. Maar het gaat er dus om, als het nood aan de man komt... dan worden we misschien alsnog opgeroepen met z'n allen Pim van Dam uit Zoetermeer... militaire dienstplicht weer invoeren? Ja, dat lijkt mij een goed idee. <kliek> Want uh, dat, dat levert gewoon een beetje discipline op, in de eerste plaats. De jongelui van uh, 18, 19 jaar, die gaan dan uh, het leger in... en uh, er wordt wat, uh, wat discipline en kameraadschap uh, bijgebracht... Ja. in plaats van het individualisme wat er op dit moment heerst. En zou u ook met mij eens zijn om de leeftijd wat te verlagen, naar 16... Of gaat het nou, te ver? Dat lijkt mij, 16 jaar lijkt me een beetje te vroeg. Maar uh, ik, ik ben voor de militaire dienst. Ik heb er zelf een hele leuke tijd gehad. En uh, ja... Ik denk dat het gewoon heel erg goed is. Ik denk dat ja. er ook nog wel wat kan besparen. Kijk aan. Pim van Dam, bedankt voor het inbellen 0800 1121. Ik zeg militaire dienstplicht, gewoon weer invoeren. Aan de lijn nu Benvenido van Schuik. Hij is raadslid voor leefbaar Rotterdam in de deelgemeente Prins Alexander... en is een uitgesproken voorstander van de militaire dienstplicht. Eh, goedenavond, Benvenido. Goedenavond, Joost. Ja, is, Denk je dat het een goed middel is tot integratie van allochtonen? Want dat lijkt mij namelijk wel, dat, dat komt door de discipline enzovoort... maar ook dat men bij, bij, bij elkaar komt hè, op jonge leeftijd. Uh, autochtoon, allochtoon. Is nou dat... ja, ik denk dat dat inderdaad uh, ook zeker daar goed voor, uh, voor kan zijn. Kijk, waar het om gaat is en de reden dat ik ook voor uh, en de stelling ook heb, heb, heb aangegeven... is gewoon, we hebben steeds meer te maken met overlastgevende jongeren... die gewoon niet te bestrijden zijn... Uh, recente schrijvers uh, geven aan dat er meer dan uh, 1500 uh, overlastgevende jeugdgroepen actief zijn in dit land. De jeugd gewoon geen normen en waarden meer heeft. En dan is het uh, wat mij betreft uh, de leeftijd van 18 jaar prima om ze de discipline, de doorzettingsvermogen, het respect, orde... weer uh, bij te gaan brengen. Ja. En het voordeel daarvan is op het moment dat je die dienstkrug weer terugleert... dat alle jongeren uh, uh, zich weer verplicht voelen... om zich gewoon een aantal maanden uh, zich, uh, in dienst te stellen van de overheid. En, uh, ja. ja. Nee, precies. En uh, een beetje respect voor ouderen. Want dat, ja. kijk, dat kan. He, respect, maar ook voor naar ouderen toe... dat lijkt me ook zoiets wat uh, daarbij gebracht kan worden. Nou, het is, het, is, het is misschien een, een stukje waar uh, bij, uh, bij sommige uh, uh, ouderen de opvoeding tekortschiet, die dan uh, daar wel ingebracht kan worden. En uh, buiten dat een leuke dienstplicht uh, brengt ook met zich mee... dat als je het goed doet, uh, je ook nog wat, uh, wat voor de samenleving terug doet. Nee. En waarschijnlijk ook op het moment dat je in die samenleving terugkomt... waar de normen en respect hebt. En dat is iets waar ik uh, erg tegenaan loop... en ook uh, heel veel mensen die ik daarover spreek... Die zeggen, ja, die militaire dienst, het had toch wel iets. Ja. En hoe je hem dan gaat invullen, dat is een tweede punt. Maar laten we nou eerst eens iets gaan doen. Tot nu toe heeft gewoon, uh, is het gebleken dat uh, bestrijden met ontmoetingsplekken en sociaal werkers en, en jongerenwerkers... het werkt dus gewoon nee, niet. Dat... En ouders krijgen ze ook niet in de toon. Nee. Nou, dan moeten we het gewoon aanpakken. De gevangenis lukt ook niet echt als je kijkt naar nee. de recidieve cijfers. Oké, okay. Ben Venido van van Schrijck dank voor het meedoen. Hij is een groot voorstander van, en dat komt ook uit het uh, leger... maar van die militaire dienstplicht opnieuw invoeren. Ik zeg ook geen hangplek, maar gewoon militaire dienstplicht. Dat lijkt mij ook veel effectiever. Daar ben ik het ook met Ben van zeer eens. Sam van der Pol zegt, uh, de dienstplicht moet nooit op basis van jeugdwerkloosheid jeugdwerklo opvoeding ingevoerd worden. Dat is niet zuiver. 16-jarigen zijn kinderen. Kees van Loon zegt, Eerdmans dienstplicht stelt niets voor hier en het mag niet het reguliere werk van Defensie in tijd van bezuinigingen gaan vervangen. Geukan zegt mij oneens. Niet de militaire dienstplicht, maar de sociaal-maatschappelijke dienstplicht moet worden ingevoerd. Hashtag Eerdmans. U doet ook mee. Hashtag dienstplicht of hashtag Eerdmans. En bent u met mij eens dat de militaire dienstplicht weer moet worden ingevoerd? Kunt u ook terecht op onze lijnen. 0800 1121. Straks Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie, die de dienstplicht afschrijft. ...in 1996, maar eerst komt u nog veel aan bod. Meneer Meesters uit Papendrecht bijvoorbeeld. Goedenavond. Goedenavond, Meesters. Uh, ik ben in de tijd ben ik uh, dienstweigeraar geweest. Dat betekende dat ik uh, vijf maanden langer uh, vervangende dienst moest doen... ...als de dienstplicht uh, gold. Ja. Maar ik ben uh, tegen afschaffing geweest van de dienstplicht. Waarom? Omdat ik, uh, uh, wat de meeste mensen al zeggen, het heel goed vind... dat je een periode in je leven met een heleboel verschillende soorten mensen... in aanraking komt, moet samenwerken en op die manier dienstbaar bent aan de maatschappij. Uh, waar ik alleen tegen ben geweest altijd is de discriminatie. Waarom wel jongens en geen meiden? Ja, dus, uh, op zich uh, een goede vraag. puntje van aandacht. puntje van aandacht. Oké, okay, nemen wij mee, meneer Meesters. Dank u je zeer. Uh, oneens zegt Klaas Volkers uit Wor Workum... Ja, met uh, Klaas Volkens het wakker. Dus, uh, ik vind het niet een uh, realistische stelling. Want uh, ze zijn dus, uh, vorige sprekers hey, hebben dat ook al genoemd: aan het bezuinigen. En dan moeten ze daar weer geld voor uitgeven. Ja, voeding en opvoeding begint toch. Bij de baas en dat bij de ouders dus. En dat ja. is het probleem. Dus daar moeten ouders meer bijleren. Dat eens, maar dat lukt niet. Hè? Dat werd ook wel door Ben gezegd, Van gezegd. Het begint nee. natuurlijk overal, maar het lukt ons niet om de tijd te keren... Uh, met onze criminele jeugd, laat ik het zo zeggen. Daar zou zo'n dienstplicht wel heel erg effectief tegen kunnen zijn, voor kunnen zijn. Ja, op zich. Dan zouden ze, dus een van de sprekers misschien een sociaal dienstplicht. Maar ja, mm -hmm. daar moet een hele organisatie voor opgezet worden. En wat willen de overheid, de regering? Die... Ja. Ze willen bestrijden. Dat is wel een punt, maar goed, het zal geld kosten. Dan ga ik ook vragen aan de oud-minister van Defensie, Joris Voorhoeven. Hij was dus een minister in, eh, namens de VVD in het paars, Paarse kabinet. Hij schafte scha scha de dienstplicht af. Goedenavond, meneer Voorhoeven. Ja, goedenavond. Nou, fijn om u weer eens te spreken. Uh, kunt u zich aangeven, meneer Voorhoeven, waarom heeft u die dienstplicht afgeschaft? Uh, omdat er uh, uh, niet meer zoveel militairen nodig waren. Uh, als we doorgaan in Nederland met de dienstplicht hadden we nog maar één op de vier jongens in uh, militaire dienstplicht uh, hoeven oproepen. Uh, op zich bestaat de dienstplicht nog steeds, maar de opkomstplicht ja. is afgeschaft. Ja. Dus we kunnen hem altijd weer instellen als dat nodig zou zijn. Maar het is nu niet nodig. Nee, waarom vindt u het nu niet nodig? Nou, we hebben niet meer zulke grote aantallen soldaten nodig... als in de tijd van de Koude Oorlog. Dat, Zo eenvoudig is het dat eigenlijk. Dat spreekt. Alleen, ik zie wat andere voordelen. Die heb ik ook gememore gememoreerd. Hè? De, de, het respect. Uh, misschien een stukje vaderlandsliefde. Uh, misschien een goed probaat middel eindelijk eens tegen jeugdcriminaliteit. Uh, om jongeren daarin mee te nemen. Hè? Dat, dat zou toch wel werkzaam uh, kunnen zijn? Ja, uh, er zitten bepaalde voordelen aan een militaire dienstplicht. Uh, maar... Uh, om daar nou uh, jongeren een jaar voor op te roepen, uh, dat is nogal wat. Uh, we kunnen die voordelen als we willen natuurlijk ook op een andere manier bewerkstelligen. Door een, een, een soort maatschappelijke stage in te voeren. Ja. Uh, waarbij je uh, alle uh, Nederlandse jongeren, maar dan moet je het voor jongens en meisjes doen. Uh, met allerlei takken van de maatschappij kennis laat maken. En een stuk burgerschapsvorming inbouwt. Ja, dat is ook vaker ook weer geopperd. Ik dacht dat met name ook door het CDA. Die kwamen daarmee. Daar zit weer meer vrijblijvendheid omheen, denk ik dan, dan... dan de echte militaire dienstplicht. Overigens weet ik dat op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten... nog steeds wel binnen ons koninkrijk de dienstplicht bestaat. Dat klopt dat? Uh, ja, daar bestaat nog een soort vorm van. Uh, maar uh, militaire dienstplicht als zodanig is niet meer nodig... Uh, wat wel zinvol zou zijn, uh, is een maatschappelijke stage... Ja. waarin je, uh, dat is dan ja, persoonlijk idee van mij... bijvoorbeeld de jongelui tussen uh, 15 en 19 jaar... Uh, een stage van drie maanden bij verschillende instellingen laat lopen... Ja, ja. Um, om, om hen kennis te laten maken met de politie, met de brandweer, met... Uh, de opvang van asielzoekers als... met ouderenzorg. Maar meneer Voorhoof, is dat niet wat soft die benadering? Ik snap hem wel, maar het is juist die militaire aanpak waarvan ik zeg, waarvan ook mensen die er ingezet hebben in het leger, die zeggen: ja, maar dat werkt echt verbroederend, dat werkt zeer vormend. Dat zie ik minder bij uw idee. Ja, um, ik, ik denk dat je een systeem zou moeten maken wat voor verschillende soorten jongeren aangepaste uh, programma's heeft. Mm. Waarbij ook uh, een keuzelement er is, afhankelijk van de opleiding. En je um, tussen die twee leeftijden, dus voor een totaal van bijvoorbeeld drie maanden... bij verschillende instellingen een stuk maatschappelijke ja. stage loopt. Nou. En daar moeten verplichtingen aan zitten. Precies, dat moet dan wel verplicht zijn. Meneer Voorhoeven, zeer bedankt voor uw commentaar. Vanaf de, ik dacht vanaf de, de, het voetbalveld waar u staat. Zo is het. Zo is het. Ja. Een heel fijne avond en een goed weekend. En bedankt. En Fijn. u oppert dus het idee om een sociale dienstplicht... en dan een meer maatschappelijke stage. Dat is vaak ook geopperd, wel door, door, door anderen. Maar ik, ik voel toch zelf meer voor die militaire aanpak. Wat vindt u? 0800-1121. Zou er weer een militaire dienstplicht moeten gelden in Nederland? Uh, Shark zegt mij, ik denk dat de militaire dienstplicht geen zin meer heeft. We voeren toch geen oorlog. Van Meer, sociale dienstplicht, in tegendeel zeer waardevol. Mark van der Meer, die zegt, dienstplicht wil invoeren, het creëert veel banen. Met name ook in het MKB, brengt bovendien de nodige discipline bij. Wouter van der Staak zit het uh, eerbans dienstplicht vergroot. De maatschappelijke betrokkenheid bij militaire missies. Hashtag dienst. We gaan naar Jan Peters uit Rotterdam. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, ik, uh, ik vind het een fantastische stelling. Ik vind de, de militaire discipline... die uh... Het is goed om in te voeren. Alle culturen weer bij elkaar, zijn. Dat is ook ijzersterk. Maar wat uh, meneer Voorover ook al zei. Uh, als je, iedereen, je moet iedereen doen. Jongens ja. en meisjes. Afgekeurd, niet afgekeurd. Dat is eigenlijk zo'n raar idee. Dat vroeger maar een heel klein percentage van de jongens kwam ja, daadwerkelijk in het leger terecht. En dan ontstaat er ruimte om nog een heel aantal andere maatschappelijke problemen ja. op te lossen. Denk maar... aan de zorg. Denk, en het hoeft helemaal niet soft te zijn. Ik bedoel, in de zorg... Als je daar werkt en de dienst begint om zeven uur... dan heb je er gewoon om zeven uur te zijn. Nou ja, en ik kan, kan het eigen ervaring vertellen. Ik bedoel, als je het over verbroedering hebt... en je staat met elkaar voor mensen die het moeilijk hebben... en je helpt ze met elkaar, dat is een enorme kick. Dat is fantastisch. Perfect. Dat is ook verbroedering. Jan Peters, bedankt voor, voor een uh, nieuw element. Althans, eigenlijk een beetje wat uh, voorhoeven ook zijn. Meneer Keus uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, u spreekt met Keus. Ja, meneer Keus. Eh... Uh, ik vind het een goede opvoedkundige waarde hebben. Ik ben zelf van de lichting 51-1 geweest. En, uh, en dat was een behoorlijke discipline. Maar ik heb in ieder geval mijn rijbewijs daar gehaald. En ja. uh, als er wat aan de hand was, de, dat er uh, iemand recentant was... of hij had iets uitgehaald met een meerdere... dan ging die voor drie maanden niet naar sluis. Nou, u zult dus niet weten hoe die, die, die uh, personen terugkwamen. Nee, dat... Helemaal uh, opgevoed... Gedrilld. En dan we allemaal weer netjes in het gareel. Ja, ja, ja. Hele... Maar, na, maar meneer Keus, zegt meneer Voorhoeven net... we hebben eigenlijk geen militairen nodig, er is geen oorlog. Dus we moeten een veldslag verzinnen... Uh, om die mensen dan weer aan het werk te krijgen, uh, vrij vertaald. Ja. Hè, de, de, de, ja. Dat is het idee achter de militaire dienst. Je, je bent wel militair aan het, aan het, aan het, aan het op, op, uh, opleiden. Opvoeden. Ja, aan het opvoeden. Maar dat, dat vind ik dan inderdaad een punt waar je over na moet denken. Die mensen worden eigenlijk opgeleid tot het militaire vak. Waar, wat, moet je ja. met, wat moet je met ze dan... Nou ja, een vak leren, want tegenwoordig is het zo dat ze ook geen mensen meer hebben die een behoorlijk vak kennen. Ja. Dat is, ook, dat is waar. Dat is een goede meneer Keus. Bedankt. Dat is inderdaad wel aardig om te, om te doen. Minder het richten op de vijand enzovoorts. Maar wel die aanpak. Maar misschien meer richtend op een mooi vak. Een ambacht wat ze kunnen doen. Militaire dienstplicht herinvoeren, zeg ik. Paul Visser het uh, Eerdman zou alle jongeren één jaar na middelbare school ontwikkelingswerk in Afrika moeten doen. Kunnen we vier miljard goed voor gebruiken. Piet Driessen zegt eens. Merk zelf binnen mijn bedrijf dat mensen ondanks sepsies met regels en discipline zich uiteindelijk veel beter voelen en ook gaan functioneren. Eh, we gaan eens kijken naar iemand die het weer helemaal niet mee eens is. Sander Jansen bijvoorbeeld... uit Hengelo. Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, ja, ik ben het er absoluut niet eens. En daar kan ik heel veel redenen over geven. Maar als ik er een paar kan geven. Uh, allereerst, uh, iemand die niks bestaan heeft... hoeft niet ter beschikking van de status zijn, te staan. Dus nog sociale dienstplicht, nog dienstplicht. We hebben op dit moment nauwelijks geld om het huidige leger staande te houden. En als laatste uh, uh, is, uh, u wil graag de die of iets leren. Nou, u geeft ze een wapen in de hand en dan leert u ze wat. En dan komen ze terug in de maatschappij en dan kunnen ze met het magazijngeweer overweg. Daar schieten we wat mee op. Nee. Laten we dat gewoon niet doen. Mensen die misdaad gaan, die worden bestraft door het rechtssysteem. En die worden niet ter beschikking gesteld. Want ik hoef ook geen uh, straatschoffie aan mijn bed te hebben als ik in het ziekenhuis lig. Nee, dat is, dat is het antwoord meer naar voren. Maar uh, je kunt toch wel zeggen dat een stukje, uh, stukje integratieopgang wordt geholpen... met een militaire dienstplicht, denk ik. En, en ik ga het ook zo aan een advocaat nog vragen. Het, het tegengaan van misdaad. He, dat zou je daarmee toch door die discipline en door mensen... Uh, die normen en waarden bij te brengen. Dat is toch hartstikke relevant beste uh, kinderen uh, nog niks hebben misdaan, we hebben nog altijd een systeem in Nederland dat je pas bestraft wordt. Nee, het is geen taal. straf. Janssen... Hebben nog niks gedaan. het is ook helemaal geen straf. Ik heb het niet over een boefjeskamp. Het gaat gewoon om dat iedereen, ongeacht, en dat is misschien zelfs meisjes ook, uh, even een jaartje in een militair uh, regime komen. Dat is gewoon een dienstplicht zoals het vroeger was. Ja, maar dat gaat niet werken. Meneer Eerdmans, u heeft niet in dienst gezeten. Ik heb niet in dienst gezeten wij zijn allebei rechtgeschapen mannen geworden. Ja, ja, dat is een mooi punt. Sandy, Jansen, bedankt. Stefan de Groot zegt, Eerdmans, militaire dienst nee. Sociale dienst prima, met respect, normen en waarden en maatschappelijke verantwoording. Als doel in Clement zegt mij, Eerdmans, het is een goed idee, Joost. En dat moet je gelijk gaan doen. Peter Pietersen uit Arnhem. Ja, goedenavond. Ja. Ik ben het... Gedeeltelijk eens met de stelling, ik vind namelijk... het idee wat wordt geopperd, of die ideeën die worden geopperd... die hoorde ik dertig jaar geleden al van een uh, zeer beroemd pedagoge... Lea Dasberg, die opperde toen al een systeem... zoals het in Israël toen al gebruikelijk was... dat uh, jongens en meisjes een periode dienstplicht moeten vervullen. En dat kan zijn naar keuze militair of uh, in, in sociale dienstverlening. Want uh, niet ieder kind hoeft inderdaad, heeft inderdaad de tucht en discipline nodig. Wat Lea Dasberg propageert is als je... Uh, na schooltijd uh, uh, vervallen veel jongeren op het ogenblik ook in een, ja, in een werkloze, kansloze uh, uh, maatschappij. En dat uh, bevordert de criminaliteit. En juist door ze een, een ervaring te geven dat ze meetellen, dat ze iets kunnen doen in de maatschappij ja. wat waardevol is. Uh, dat zou zeer goed helpen, ook om die criminaliteit te bestrijden. Oké okay, Peter, dan zeg je zegt dus geen plicht moet het zijn, maar wel, wel een goed idee om er, daar mensen mee, mee te laten vormen. Arie van Vught uit Enschede. Ik heb, het, uh, ik heb het als, als jongeling uh, voorbij laten gaan aan mij, maar op latere leeftijd, 57, dat is nog niet zo oud, ben ik alsnog geconfronteerd met een zesweekse militaire training, omdat ik in mijn functie als medisch specialist, als reservist, mij opgegeven heb om taken te gaan vervullen. Ja. En ik moet zeggen, die zes weken... Het was hartstikke goed. Zelfs ja. ik heb er op mijn oudere leeftijd nog veel van geleerd, van die discipline. Kijk aan, en zou, zou het ook de integratie kunnen bevorderen, Arie? Ja, ik, ik denk het wel. Ik, maar dan uh, zou het natuurlijk misschien beter gezien kunnen worden als een algemeen iets voor zowel jongens als meisjes. En wat Voorhoeven natuurlijk daar straks zei in de vorm van uh, ja, een soort uh, kortere periode. Want ja, een periode van een jaar of langer, dat is natuurlijk wel erg lang. Maar ja. Ja, ik, ik moet zeggen, voor de discipline van de jeugd moet het goed zijn... want het was zelfs voor mijn discipline nog goed. Een mens is nooit te oud om te leren. Dankjewel, je Arie. Arie. van Vught, merci. Uh, voor de militaire dienstplicht weer in, zeg ik, Auke Walda. Ja, goedenavond, Auke Walda. Ik ben het helemaal uh, met je eens. Niet alleen militaire dienstplicht, maar die sociale dienstplicht. Een kolfje naar mijn hand... Jongeren gaan dan ook veel meer van de maatschappij begrijpen. Kunnen tijdens die periode ook leren welke vakgebieden ze misschien meer geïnteresseerd zijn. Hoeven niet thuis te zitten, zich te vervelen. Een prima invulling. En ze leren ook dat de wereld niet alleen maar draait om geld. Ja. Nu kopen ze een iPhone en denken alles maar te kunnen. Maar dan leren ze ook dat de maatschappij ook draait op vrijwilligers. En welke organisaties er allemaal kunnen zijn om hun te helpen in hun verdere leven. Oké, okay, zeer bedankt meneer Aukewalda. Heel kort heb ik aan de lijn uh, Richard van der Weijden, strafadvocaat. Richard, ja, goedenavond. goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, Joost. We zitten aan het eind. We, uh, we hebben even de vraag, zou het kunnen helpen... een militair dienstplicht om de criminaliteit terug te dringen? Wat zeg je als Absolute. advocaat? Ja, Absoluut. Discipline, maatschappelijke betrokkenheid... dagbesteding, invulling... en inderdaad, wat de vorige spreker ook al zei... Uh, uh, Leren dat het leven niet alleen draait om materialisme... maar ook om voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn... en wat de maatschappij echt inhoudt voor zieken, voor bejaarden... voor mensen die uh, minder in staat zijn om goed door het leven te komen. Uh, en, en ook op een gegeven moment hè, ter voorkoming van, uh, van strafbare feiten. Uh, denk ik dat het een goed instrument kan zijn. Niet te lang, maandje of zes. En voor mannen en voor vrouwen. Ik denk dat dat een, uh, een belangrijk punt is. Voor mannen en voor vrouwen. Dat is ook goed tegen de arrogantie. Dat vind ik ja. een heel goed punt. Wat bedoel je met de arrogantie? Nou ja, goed. Alles draait om, uh, wat ik al zei, om materialisme. Ja. Om, uh, om, om hebben dingetjes om status, om, het, om geld. Ja. En, en, en het is belangrijk dat je dus daar ook wat tegenover stelt. Okay. Laat die mensen maar eens een keer in, in een thuis, een half jaar werken. Rieser van der Weijden, zeer bedankt voor je mening. In Avondspit, we zijn er alweer doorheen. Het gaat mooi door, nog op Twitter. Uh, straks gaat op deze vender Brands met boeken verder. En zondagochtend moet u zeker vanaf half tien weer afstemmen op Nederland 1. Dan is het namelijk weer tijd voor Eva hier. ik op zondag. Bij Eva op de Paarse Bank zit SP-goeroe Jan rapper uh, Jesser. en Koes Kees moeilijker. U weet wel, die wetenschapper met het onderzoek naar necrofiele homoseksuele 1. En waarom? Omdat de IG Nobelprijzen, de prijzen voor de meest nutteloze onderzoeken, weer worden verdeeld. Zondagochtend, dus Eva Jinek. Op zondag kunt u kijken om half tien op Nederland 1. Wij zijn er doorheen. Wij wensen u een heel erg fijn weekend. Vanaf half zeven zijn we terug maandagavond met een nieuwe Avondspits. Fijn weekend en tot dan. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. De nieuwe Tweede Kamer is gekozen. En enkele bekende gezichten zien we daarin niet terug. Voorzitter. Deze week in twee dingen, elke dag een Kamerlid dat afscheid neemt. Het woord is aan mevrouw Wiegman. Nog één keer als ChristenUnie-Kamerlid aan het woord. Esme Wiegman. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over.